van Kam met het NOS journaal in geldnood, omdat het aantal leden steeds verder terugloopt, krijgen de partijen ook minder subsidie, schrijft de Volkskrant. De overheidsbijdrage is deels afhankelijk van hoeveel leden een partij heeft. Volgens bestuursleden van de partijen naderen de tekorten inmiddels een kritische grens. Een aantal van hen heeft het probleem aangekaart bij het ministerie van binnenlandse zaken, maar dat heeft volgens nog niet tot resultaat geleid. Partijen pleiten voor een ander systeem voor het toekennen van de subsidie. Door de tekorten raken de campagnekassen leeg en worden partijkantoren en personeel te duur. De NAVO overweegt stationering van extra troepen aan de grens met Rusland. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Carter gezegd. De troepen zouden nodig zijn om landen als Estland, Letland en Litouwen... te beschermen tegen eventuele Russische agressie. De Baltische Staten hebben de NAVO gevraagd om extra aanwezigheid in hun land. Het zou gaan om ongeveer 4000 militairen... die wisselend in de Baltische Staten en Polen gelegerd zouden kunnen worden. Nederlandse F-16's worden nauwelijks ingezet boven Syrië. Ze missen daarvoor de benodigde communicatieapparatuur, meldt het Nederlands Dagblad. De gevechtstoestellen hebben alleen gewone radioapparatuur aan boord, terwijl ze moeten kunnen communiceren via satellieten. Zonder satellietcommunicatie zijn de piloten afhankelijk van militairen op de grond. En voor zover bekend zijn die daar nauwelijks in Syrië. De onderzoeksraad Integriteit Overheid onderzoekt of binnen het Openbaar Ministerie in Limburg sprake is van een angst- en afrekencultuur. Dat meldt de website 1 Limburg. Onder meer de hoofdofficier en de parketleiding worden doorgelicht. Aanleiding vormen de meldingen van een officier van justitie en een medewerkster beleid en strategie. Beide zijn verwikkeld in een arbeidsconflict, maar willen daar in de openbaarheid niets over zeggen. Het college van procureurs-generaal zegt het signaal serieus te nemen en op korte termijn in gesprek te gaan met de onderzoeksraad. Het weer, er valt wat motregen, het is een graad of 8. Later vandaag wordt het snel droog en schijnt de zon. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het, NRS. -jong. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Vier Fan. Met nu de nacht.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 and they just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 A couple grams, we don't want to go outside tonight in the pipe. Fly to the motherland or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, angels to fly. But if all I've been is fun, then baby let.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 Girl, rock with it girl, sure them it girl, put a bang bang, Bounce with it, girl, dance with it girl, get with it girl, put a bang. bang.